Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is er iemand opgepakt voor mishandelingen in Zeeland. Het gaat nu om een jongen van 17. en werd vanochtend thuis aangehouden. Er wordt verdacht van meerdere mishandelingen en diefstallen op Schouwen-Duiveland vorige week. Eerder werden al vier andere tieners aangehouden. In totaal hebben zich nu tien jonge slachtoffers gemeld. De politie denkt dat er nog meer aangiftes aan zitten te komen. De Olympische medaillewinnaars hebben vandaag een huldigingsdag. Vanmiddag kregen ze al een praatje van de missionair premier Rutte en staatssecretaris Blokhuis. Onder meer BMX'er Nick Kieman kreeg een lintje. Beste Nick, vanwege je gouden race heeft het zijn majesteit de koning behaagd om je te benoemen tot ridder in de orde van Raja Nassau. En ik ga ook jou decoreren. Applaus voor. Of iets minder dan een uur gaan de sporters ook nog op bezoek bij de koning en koningin. TikTok is de meest gedownloade app van 2020. De video-app heeft Facebook Messenger ingehaald. Die was in 2019 nog het meest gedownload. Het is niet bekend hoe vaak TikTok precies is gedownload afgelopen jaar. Het centrum van Valkenburg gaat vanavond weer open. Ruim drie weken nadat die Limburgse toeristenstad in één grote rivier veranderde... zijn de bruggen weer veilig, de sinkholes gevuld en de straten gepoetst. Veel panden zijn helemaal ondergelopen. Dus je kunt nog niet overal weer shoppen of op het terras zitten. En Messi gaat definitief naar Paris Saint-Germain, volgens het Franse sportblad L'Equipe. Vanmiddag wordt de voetballer in Parijs verwacht. Deze fans zagen hem voor het vliegveld van Barcelona richting de gate lopen. Lionel Messi van 34 speelde 27 jaar lang voor FC Barcelona. En heeft nooit voor een andere topclub gespeeld. Heb ik het weer nog? Vooral in het oosten heb je kans op buien. Verder klaart het op steeds meer plekken op. Vannacht koelt het af tot rond de 12 graden. Morgen op de meeste plekken eindelijk droog en ook iets warmer. 22 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friese van de ANWB. De werkzaamheden aan de A9 zorgen voor wat vertraging. Richting Alkmaar is de vertraging 10 minuten bij knooppunt Rotterpolderplein. De andere kant op staat er 6 kilometer file richting Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein. Daar ben je ongeveer een kwartier langer onderweg. Tot zover de verkeersinformatie.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 right to old fashioned, having a good time dancing and laughing, while all my homies got the club cracking, gotcha and I ain't gonna leave, hold you down till you rest in peace, the last man standing we gon' see, it. Yeah. Yeah. I'll fight for you, I'll fight it when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 Is prachtig. En dan neem ik mijn gitaar en mijn gouden ring. Dit is zo mooi, jongens. Er zijn vliegtuigstoelen, miljoenen bijbedoelingen. En bovendien zijn er liboezines. En er zijn leugens over sterren die we toch nooit zien. Misschien neem ik van je als besluit. Laat me schepen achter fotogasten vanaf het podium komen. A little fun.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 Anders moeten we weer opnieuw een zogenaamde test laten doen. Nou nee, ja, ik weet niet hoe ze dat met de controles gaan doen. Want ja, bij, de, bij de grenzen kunnen ze controles hebben. De grenzen van Nederland. Of je een negatieve PCR-test hebt. Of inderdaad een vaccinatie QR-code, om het zo maar even te zeggen. Maar ja, anders kan je net zo goed ook niks, niks hebben. Want de boete is 95 euro.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 That's what you philosophy. But you feel, speed it on the lead. You went down or returned at 25. When the sun goes down, you can make it, make it good and only five. We're not happy, but we're not daddy, we're not mean. We love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, the lives we're living, yeah, that's our philosophy. En zo krijgen we de zon wel een beetje aan het schijnen hoor. Op deze zondagmiddag met Mango Jerry en in de summertime. Daar voort trouwens een lekkere aal van Van Morrison. Have I told you lately? Het is bijna half vier tijd voor de evenementagenda. Gelukkig is er weer het een en ander mogelijk. En we zeiden het gisteren eigenlijk ook al, Albion. Ook vanwege de komst van de Formule 1 worden de activiteiten in en om Zandvoort steeds weer meer. Ja, we hebben straks, straks ook nog even een extra bijdrage over uh, het uh, kart, uh, karten wat uh, op het uh, Badhuisplein kan worden gedaan. Nu ook uh, daarnaast natuurlijk ook nog het reuzenrad in het Badhuisplein... maar daar hebben we even een aparte bijdrage voor. We gaan eerst even terug naar het museum. Want uh, euh, nou, laten we allereerst even beginnen met die zandsculpturen. Die blijven nog tot 22 augustus staan. Dus gasten die uh, een weekend of een dag of een week naar Zandvoort komen... kunnen dus al die zandsculpturen nog bekijken.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 Tot zover. Dankjewel, Albert-Jan. Nou, de komende dagen voldoende te doen. Uh, tot zeker tot aan uh, de Formule 1 en ook uh, daarna nog. En jij hebt het inderdaad over die uh, simulatoren... Uh, die, uh, die in het HDMZ-museum uh, opgestald staan uh, voor, uh, voor de racerij. Nou, binnenkort komt er ook uh, een vaste plek op het uh, circuit trouwens...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 En John O'Shore met uh, Out of Touch. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. En zo dadelijk gaan we de regio in. Nou, we blijven wel een beetje lekker uh, dichtbij uh, in eerste instantie. Maar wel een reportage van uh, onze collega's van uh, NH Nieuws. We gaan naar de boulevard van Zandvoort, uh, Albert-Jan. Zo. Dat uh, met uh, de kartbaan. Maar eerst gaan we luisteren naar een disco-klassieke van uh, Donna Ellen. en Serious. Dat was de studio van Donnellan en Sirius. GFM. Voor Zandvoort en de regio. Ja, dan nou gaan we een hele eind weg, Albert-Jan. Uh, want we gaan naar de boulevard uh, van Zandvoort in dit uh, regioblokje.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 De laatste bocht hier, dus deze. De buitenbocht, die noemen we dan vanaf nu de... finbocht, finbocht. Ja, is een vinnig bochtje dan, uh, alves uh, wat we gaan krijgen daar uh, op uh, de boulevard. Leuk hoor, dat die uh, inderdaad die kartbaan uh, met elektrische karts uh, voor uh, de kinderen tot en met 12 jaar uh, beschikbaar is... En laten we hopen dat de echte baan voor de Formule 1 niet uit de luchtkussens gaat bestaan. Want dan gaat het een puinhoop worden als Marxen stappen en Lewis Hamilton het weer aan de stok gaan krijgen, zullen we maar zeggen. Dat lijkt me inderdaad niet wenselijk. Nee, dat nee. lijkt me ook niet wenselijk. Nou, dank aan NA Nieuws voor het maken van deze reportage hier op de boulevard van Zandvoort. We'll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 Wat voel ik in mijn oorschelp? Verdomme, het is een mier. Toen let nou even op de race. Daar heb je nummer 4. Oei oei, die nummer 9 vloog bijna uit de baan. Wat is dat reuze spannend en er komt geen einde aan. Ja, ja, ja, ja. Met je hersens in je maag. Voort, voort, voort. Reed de koning door de poort. Listig, listig. Het aftel listig, is, is daadwerkelijk begonnen. Eerste week port, port, port, van september, eerste weekend sport, september. De Dan vloeders, krijgen we hier de, blauwe de blauwe Formule 1 op het